Botlevin met het NOS Journaal. De grote hoeveelheid regen leidt hier en daar tot wateroverlast. In het Rotterdamse havengebied staat een deel van het goederen spoor onder water. Ook zijn twee rijstroken dicht op de A20 bij Rotterdam Alexander en op de A12 bij Nooddorp is één rijstrook dicht, omdat er te veel water op de weg blijft liggen. In Gouda zijn voorstellingen in de Schouwburg afgelast vanwege lekkage door de hevige regenval. En onder meer in Leerdam en Geldermalsen staan sommige straten blank en zijn kelders, schuren en huizen onder gelopen. In het Duitsdorp Lutse Raad zijn drie actievoerders gewond geraakt, waarschijnlijk door confrontaties met de politie. Vanochtend begon een demonstratie waar duizenden mensen op af zijn gekomen. Ze willen niet dat er bij het verlaten dorp naar zwaar vervuilend bruin kool wordt gegraven. Een deel van de betogers heeft zich afgesplitst en probeert de kuil waar naar bruin kool wordt gegraven te omzingelen. Er zijn honderden agenten op de been. In ziekenhuizen in China zijn afgelopen maand bijna 60.000 mensen met het coronavirus overleden. Bij 5500 daarvan was alleen corona de doodsoorzaak. Bij de meeste mensen ging het om een combinatie van corona en andere aandoeningen en een hoge leeftijd, gemiddeld 80 jaar. Het is voor het eerst sinds het opheffen van de meeste coronamaatregelen dat China weer uitgebreid gegevens deelt. De Britten gaan tanks leveren aan Oekraïne. Dat heeft premier Sunak bekendgemaakt na een overleg met president Zelensky. Volgens Britse media worden vier tanks direct geleverd en acht andere op een later moment. Sunak heeft dat nog niet bevestigd. Zelensky zegt dat de tanks een versterking zijn op het slagveld. Oekraïne vraagt westerse landen al langer om tanks, maar die waren tot nu toe terughoudend. Het weer. Vanavond trekt de regen weg naar het oosten en klaart het op. De minima liggen vannacht rond de 5 graden. Morgen waait het opnieuw stevig en valt er wat regen bij een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat de fiets op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor Muiden is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM met nu entertainment for you. Het geluid dat kan je speakers uit, je speakers uit. Oeh, dat is lekker.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 Wij twee, wie had dat gedaan, Wij blijven met z'n tweeën samen heel de nacht. Zo'n leuke tijd samen met jou. Samen met jou. Ik had nog nooit zo'n mooie Zo'n mooie vraag. Jij hebt mijn hart op hoog gebracht Zo wordt het weer een schoele nacht We dansen heel de avond door Ik fluister heel zacht in je oog Jij bent de ware schat voor mij Liefde Jet lijf vannacht bij mij Wij twee, samen aan de zwie. Wij twee, hebben veel plezier Wij twee, samen op z'n best We laten ons vanavond niet storen door de rest Wij twee, kussen met elkaar Wij twee, zijn een prachtig pa Wij twee, via dat gedacht? Wij blijven met z'n tweeën, samen heel de nacht. Wij twee, samen aan de zwieg. Wij twee, hebben veel plezier. Wij twee, samen op z'n best. Laten... Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Als lekker gaat, spring ik naast mijn bed. Ben jij er al meer dan een half uur uit? Heb je brood gesmeerd en tegenzet? Jij weet precies hoe ik me voel. Jij kent me door en door. Je speelt door mijn hoofd en de hele dag is it just and Ik in mijn lijf. als ik bij jou ben, wil ik dat je blijft. Elke middag als de bel weer klinkt, dan weet ik niet hoe gauw ik bij mijn mobiele telefoon wil zijn, de hele dag denk. Von in mij wil ik het liefst die ik bij jou zijn. Je blijft. verzoekplaat aanvragen. Naar .nl. Als er wonderen bestaan en ik zou iets mogen wensen, dan wil ik voortaan omringd zijn door mensen, door dieren en kinderen van alle rassen om samen te gaan. Als er wonderen bestaan, als er wonderen bestaan en ik mocht het vertellen, nou dan wist ik het wel, dan zou ik bestellen een grote dikke taart met wel 200 kaarsen Zoveel jaren te gaan als er wonderen bestaan De wereld is dan van mij en ik zal proberen Om van al onze fouten het goede te leren En uit het woordenboek schrap ik dan discrimineren Oorlog, ellende en nog heel veel meer En de mensen die zullen dan Vrolijker kijken De armoe verdwijnt Daarmee ook de rijke Eén grote familie Weg, weg met alle grenzen Liefde, geluk Nee, het kan niet weer stuk En de auto's en files Die zullen verdwijnen de Kinderen spelen Weer op straat en het kleine de lucht Ha, behoort dan tot het verleden Zo zal het er gaan Als er wonderen bestaan Geen tv, geen geld Weer tijd voor de spellen Mens erger je niet Dag overhaaltjes vertellen Sigaretten verbranden Geen drugs, geen verslaafde. En de drank in de slot Minder mensen gaan door En komt dan mijn tijd en ik mijn ogen zal sluiten? Dan vlieg ik omhoog door het venster naar buiten. Op een schone witte wolk drijf ik dan langs de hemel, en kinderen roepen en zingen me na. De realiteit brengt me terug naar het heden Dus kom ik weer terug van mijn volk naar beneden Om gauw weer te vluchten in menselijke dromen Want zo was het gegaan als wonderen hadden bestaan En dat hij, hij Hallo, ik ben Bert van Bip en Bert in de Nazaten. En wat fijn dat je luistert naar Entertainment for You bij ZFM Zandvoort. Hai paraplu. Wat is het weer gezellig hè? Fred, hij. Team. Dat heb ik je gesmeekt, maar jij ging Ik weet het wel, ik was verkeerd Maar vergeef het mij, als ik mijn leven weet Ik beloof het jou, met de hand op mijn hart Er komt nooit meer iemand anders in mijn leven Van nu Als ik niet meer leef. Als een zombie zien ze me lopen. Wat ik doe, dat gaat verkeerd. Zet nog een keer de deur voor mij open. Want nu voor wordt mede mogelijk gemaakt door KeesVersluis.com Wat je met mij doet, kan niemand me verklaren, maar het voelt goed. Ik kan het je veramen en ik weet wel, dat jij bedoelt. Zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Radio, radio, radio. Welkom bij jouw nummer één. ZFM Zandvoort met Entertainment For You. It's a summertime affair. Shot it. Rear fun. So fun in the atmosphere. Oh yes. In the summertime when the weather is high. And you can stretch right up and touch the sky And the weather is fine. And you got women, you got women on your mind. 'Cause I've been riding, see now.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 we say what we need And we love everybody But we do as we please when the weather is fine we go fishing We go fishing in the sea She looked at me and gave me a grin I'm enough for her a drink and she said juice and gin And as I whispered in her ear I asked her how you doing Where was it that I reside and I told her Brooklyn Atmosphere filled with romance I first spoke lit Just her voice and what she said I let my poor head spin I got muffin shaggy now with a musical swing I just say pretty little woman, sexy as can be Sweet as a honey sting like bumblebee I you say pretty little woman, sexy as can be It's the thing like bumblebee In the summertime when the weather is high And you can stretch your right head up and touch the sky No, when the weather is fine You got women, you got living Sexy as can be sweet as honest thing like bumblebee I say pretty little romance Sexy as can be sweet. Thing like bumblebee. It's a summertime time appearing at the atmosphere I'm a lover attire and the clothes that she wear Some of them have undone them tires, some of them I drop don't care Where well, some of them are shined up, some I waxed up, not a sign of smear And I be rolling in my crystals, not the girls, them stare This is Shaggy and Raven as the ultimate pair Taking care of her careers. so tell the world beware Cause it's a brand new selection for your musical hair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 Stranden aan de Middellandse Zij De ja, beste Hollandse hits Nummer ja. 3 In Zandvoort 106.9, op de kabel 104.5 en DAB Plus 6a.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 I'm gonna overcome. But now. Plaat aanvragen? Ga naar zfmartisten.nl. Ik verhaal in mezelf een gevecht, niet dat helpt het maakt me bang, dat ik naar jou verlang. Ik had gevraagd, had gevraagd, om weg te gaan maar het, blijft, maar het blijft, kan dat niet aan Ik ben van jou, ik ben van jou. nog niet bevrijd Ook niet na zo'n tijd Staan. Ik hoor jouw stem, dat gevoel was ik lang kwijt Maar nu weer na zo'n lange tijd Mis ik jou, ik jou. als nooit tevoren Zonder, Zonder jou, mezelf verloor Mijn gevoel, Mijn gevoel. dus weggestopt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 mijn hart helpt als regen. Al dat verlangen. Die leekte die jij voor mij achterliet, Is niet te vervangen. Laat mij maar even. Jij bent vertrokken, maar ik wou je niet kwijt. Straal! think. Hey, hij draait nog eens een plaatje. Als je, gaat, Als je gaat, dan stort mijn hele wereld in mijn lief jou afscheid. Het verwacht me. Als je gaat. Jouw liefde en jouw warmte als je, gaat, als je gaat Dan neem je al mijn dromen mee Het fundament waarop we bouwden Als je gaat, als je gaat Ben jij niet langer hier bij mij blijf ik zielsveel van je houden. Als je gaat, wordt alles anders dan voorheen. Verlies ik jou zelfs in dromen. Zal ik jou liever lachen en ook jouw stem niet meer horen. Als je gaat, ben ik volkomen van de kaart en mis ik jou. Zo dan anders zijn Zonder jou.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 I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 Toen ik jou nog had, want alles is Overblief. Er kon een volk voor zorgen zijn, uiteindelijk treden ze toch voorbij. Ik ben op zoek naar de rode tranen, iets wat het allemaal logisch maakt. Ik wil weer zien zoals ik zag door jou Maar het maar logisch maar Ik wil weer zien zoals ik zag Toen ik jou nog had Want alles is grijs Niets is beter dan met jou de koud rotzeren Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. in onze koude handen, dus we gaan maar naar je ouders in landen, in landen. In... En dan zitten we hier in oude standhuis, wat je vertelt, houd me nuchteren,